De zedenpolitie krijgt 15 miljoen euro extra. GroenLinks had een motie daarover ingediend en bijna de hele Kamer heeft die ondertekend. Slachtoffers moeten nu vaak lang wachten op behandeling van hun zaak. En dit geld is ervoor bedoeld om dat te verbeteren. Er is een nieuwe blackface-video van de Canadese premier Trudeau opgedoken. Gisteren had hij al excuses aangeboden voor een video uit 2001... waarin te zien is dat hij zijn gezicht zwart had geschminkt. Dat was voor een feestje. En nu heeft de Canadese omroep Global News dus nog een video gevonden uit de jaren 90. Het donker van zijn gezicht leidt tot kritiek omdat veel mensen het racistisch vinden. Een nabestaande van een marineduiker die omkwam bij een oefening op Curaçao... ...willen dat vier betrokken militairen worden vervolgd voor dood door schuld. Dat is een zwaardere aanklacht dan waar het Openbaar Ministerie op inzet. Tijdens de duik, vier jaar geleden, liet het slachtoffer weten dat er water in haar duikbril zat. Kort daarna viel de communicatie uit. Volgens het OM zijn er fouten gemaakt, maar is dood door schuld een te zware aanklacht. De nabestaanden van de marineduiker zijn een klachtenprocedure gestart om de aanklacht te verzwaren. Het weer, het klaart vanavond verderop en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden met lokaal kans op mist. Morgen is het droog met meer zon dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit weekend wordt zonnig, alleen zondagmiddag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail... of betaalverzoek van een internetcrimineel trapt...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 En toen, uh, ja, gewoon 98 eerste race. Bam, Mieke Hakken in één, David Coulthard twee. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. Dus eigenlijk een beetje van die periode af uh, volg het eerlijk gezegd. Ja, alles. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, natuurlijk is het, uh, de feestvreugde nog groter nu het er ook een Nederlander uh, ja, meedoet. En ook wedstrijden weet te winnen. Dus dan uh, verhoogt dat de feestvreugde ja, helemaal. Toen Jos. Hè? toen Jos? Ja, Jos uh, was in 94 uh, de man uh, in Hongarije.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 Ja, een kleinere uh, ruimtes. Hè. Uh, tegenwoordig hebben we het begrip tiny desk concerts. Uh, ken je dat? Dat begrip, uh, Lennart, of niet? Um, wat bedoel je precies? Nou, een uh, uh, tiny desk uh, betekent dat je dus met uh, zes man achter een bureau uh, in staat moet zijn om eigenlijk in een kantoorruimte gewoon uh, iets moet kunnen spelen. Nicole Bus. Die dat, heeft, uh, dat doen we nu wel een beetje. Ja, eigenlijk wel. Dat... Ja. Dus het, het begint er al aardig, uh, <laughs> dat vind ik wel. Maar, maar ken je dat? Dus, uh, want, want die muziek ontleent zich er natuurlijk prima voor.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 We proberen wel zoveel mogelijk versterkt, versterkt te doen. Dat is ja. voor Thijs, onze drummer, ook natuurlijk een stuk leuker. Ja. We hebben een geweldige uh, gitarist, Rick, die uh, allemaal mooie sounds heeft. Dus ja. dat is wel waar de Les Wave zich vooral. Uh, wat we vooral willen doen: ja. het versterkte werk. Ja.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 gotta do it alone.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 transitie of de grenzen dicht. Niet over dromen of over spijt. Of over weken over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of god bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over La la la la la valse start Obesitas of la la Niet over la of La la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 Ja, het is een uh, liedje wat nergens over gaat. Maar uh, in ieder geval heeft uh, Van Pieker het uh, wel zo voor elkaar gekregen... dat hij ook uh, landelijk is uh, opgepikt nu. Door onder andere uh, Frits Spits. Want uh, die heeft uh, dit uh, zeker opgepikt. En uh, in de taalstraat was hij uh, niet zo lang geleden ook uh, te horen en uh, te zien geweest. Uh, je kunt uh, rustig zeggen dat uh, Van Pieker een beetje een uh, laadbloeier is. Uh, ik heb hem zelf uh, samen met Johan Fransen in 2012 in het... Uh,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 Uh, is dat uh, bevallen zo? Uh, zo, uh... zo, lekker ja? man. Goed geluid. Ja. <laughs> ja? Geen gelul. Lekker. Ja, ja. ja absoluut. <laughs> <laughs> ja. Je, je, je, je zit er zo bij van... Uh, van, uh, van, van uh, <laughs> ja, klopt dat wel wat, wat hij zegt. <laughs> nee, is zeker. Nee, dat is prachtig. Ja. Mooie zaal is het ook. En, uh... ja. Ja, nou, nou, nee, uh, oké, okay, maar goed. Um, want want uh, ja, jullie zijn een rockband, uh, uh, he, in ja, essentie ja. en in basis. Um, moet je dan je daar ook op aanpassen, dan? Of, of, of wat dan ook? Ja, ik ja, kan niet gaan lopen headbang en zo. Nee, oké. Okay, maar dat snap we, we, we hebben ook best wel goede luisterliedjes